Wat over koetjes voetbal en de lotto op praten, nou dacht tot ziens dat je het ga je voet. Komt en springen, vliegen, taken vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Op zij, op zij, opzij. opzij, opzij. Maak, plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Op zij, op zij, op zij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Faber Jejo is een eenmanszaak. Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raar. Ik ben zelfs te lucht voor de gesprekken in mijn hoofd Het stemmetje dat zegt, zegt, denk je aan je kroos? Waarom denk je dat ik zo hard werk? Dat heb ik ze beloofd Schaapjes op het drogen en een plaats om in te wonen En een plaats om op te koken en een koelkast bovendien Met louter platen verkopen, lukt dat niet meer zo te zien Adieu, schnitzel in de groeten en nog drinken, Snel weer een pot bier, Guus, maar nu moet je opzij Opzij, opzij, opzij, opzij. Maar plaats, maar plaats, maar plaats We hebben ongelofelijke haast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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. Dit is ZFM.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 Ik zie ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo hard. Ik voel me sexy. Ik als ik dans, gooi ja, je haar door, swingen je heupen, zo lekker dat ik er gaan slapen. Ik zie als ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo hard. Ik voel me sexy. Ik zie als ik dans, gooi ja, je haar door, swingen je heupen, zo lekker dat ik er gaan slapen.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 Okay. FM. You must have fell and bumped your head messing up my shit messing up and violating, and violating me you're about me. to call my peace and take it to the streets nothing you can do and there's nothing you can say, you can say.